Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Berlijn is een officiële herdenking begonnen voor de slachtoffers van de muur. Bondskanselier Merkel, die in de DDR werd geboren en opgroeide, houdt een toespraak. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de grens tussen Oost- en West-Duitsland open ging na een vreedzame revolutie. Tekende ook het einde van de communistische DDR. Maakte de weg vrij voor Duitse eenwording. Zeker 138 mensen zijn door Oost-Duitse grenswachten bij de muur gedood. Ook honderden anderen kwamen om tijdens hun vlucht, bijvoorbeeld door verdrinking. De politie is op zoek naar een wielrenner die vrijdag een zwangere vrouw heeft mishandeld in Leiden. De vrouw remde voor verkeer van rechts, daardoor knalde een wielrenner van achter op haar auto. De vrouw zegt dat de man direct op haar afliep en haar met zijn vuisten in het gezicht sloeg... Daarna zou hij haar door de bosjes langs de weg hebben gesleurd. en in het water van de vliet hebben geduwd. Pas toen ze riep dat ze zwanger was. schoten de wielrenner haar te hulp. Daarna ging hier vandoor. In Amsterdam zijn vannacht vier mensen gewond geraakt. bij een schietpartij in een café. Rond half drie werd een paar keer geschoten. toen er rond de honderd mensen aanwezig waren. De actie was volgens politie waarschijnlijk op één iemand gericht. In totaal werden dus vier mensen geraakt. Twee van hen zijn licht gewond, de anderen zijn er erger aan toe. De dader of daders zijn spoorloos. De Catalanen mogen vandaag stemmen over de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden van Spanje. De stemming is uitgeschreven door de regionale regering. heeft de status van een peiling. De Spaanse regering heeft een referendum verboden. De Catalaanse regering hoopt dat veel mensen ja zeggen tegen onafhankelijkheid zou de Spaanse regering onder druk zetten om toch een echt referendum te houden. Het weer. Licht bewolkt met af en toe zon. Later op de dag kans op wat regen en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Rotterdam Breda... tussen de Randweg Dordrecht en de drie kilometer door werkzaamheden. Het hele weekend is daar maar één rijstrook open...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 Oh, no.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 When autumn weather turns The green the flame My flame burns the same For When autumn weather turns The green leaves the flame My flame burns the same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 With a hand, the summer trees. Perhaps you'll understand what memories I own. There's a dance pavilion in the rain. Just a boy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 Uh, autumn breeze. <laughs> criminale Milt Jackson... die ook natuurlijk wel de bebop-invloed... in deze groep bracht... door zijn virtuose improvisaties op de vibrafoon. de Modern Jazz Quartet. Ja, en dan komen we nu bij een nummer... wat ook door heel veel mensen uitgevoerd is. Autumn in New York. Ja, welke moest ik nou kiezen? Moest ik de kiezer van Yvonne Washington... wat in de film gebruikt wordt? Autumn in New York. Of moest ik de moderne van James kiezen? Of nou, er zijn... Uh,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 Dat was van de legendarische cd Blues Walk. Lou Donaldson, een prachtig spel van hem weer. Ja, tijd voor een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. Autumn Wind, gezongen door Lisa Collins. Dat is helemaal geen Zuid-Amerikaanse, maar een Zweedse dame die ook mooi kan zingen. Daar komt ze, Autumn Wind. Vocalisten, cd uit 2012, Autumn Wind. Ik denk dat het weer eens tijd is voor wat Nederlands werk. Uh, en dan kom ik terecht bij Tineke Postma van de cd The Dawn of Light. Before the Snow. Nou, in november, het is nog helder. Maar wie weet, het is ooit wel eens gebeurd in november. Sneeuw natuurlijk. Before the Snow, Tineke Postma drums Martijn Vink, pas Frans van der Hoeven, uh, Mark van Rood Piano. you